Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zou aanzienlijke vooruitgang zijn geboekt... in de onderhandelingen over de vrijlating van de Israëlische gijzelaars... die nu in de Gazastrook vastzitten. Dat zeggen bronnen tegen de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De onderhandelingen worden geleid door Qatar. Het is nog niet zeker of er echt gegijzelden worden vrijgelaten. Volgens een Amerikaanse diplomaat spant het erom. Het is niet duidelijk wat er tegenover de vrijlating zou staan. Familieleden en vrienden van drie Israëlische gijzelaars... die door Hamas worden vastgehouden, zijn volgende week in Nederland. Ze gaan hier een gesprek aan met de pers. Daar zitten ook de vader en grootvader bij van de 18-jarige o Engel... die eerder deze maand via een spoedprocedure... de Nederlandse nationaliteit kreeg. Het Openbaar Ministerie wil dat de man die een containerwoningcomplex... in de fik stak in Amsterdam, zes jaar de cel ingaat...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 Medewerkers van de BCC die vorige maand failliet is gegaan... hoeven zich geen zorgen te maken over hun pensioen. Dat zegt het pensioenfonds. Eerder vandaag werd bekend dat de elektronica-keten... een jaar lang geen pensioenpremie heeft betaald voor de medewerkers. Het pensioenfonds zegt nu dat er afspraken zijn gemaakt... over een betalingsregeling en dat de BCC die ook is nagekomen. En misschien is het je opgevallen in je eigen buurt. Overal staan weer pompoenen buiten. Want het is bijna Halloween. En deze mensen waren ook alvast wat pompoenen aan het inslaan bij een pompoenteler. Deze twee ga ik uithulden en uh, papa gaat deze maken. Ja, ik ga er een uh, vizierpompoen van maken. Mijn legt erin. Ja, een sierpompoen met licht erin dus. Het zijn gouden tijden voor de pompoenkwekers. Volgens hen zijn pompoenen een makkelijk gewas. Maar kost het wel veel werk om ze zo mooi groot te krijgen. Je moet bijvoorbeeld veel onkruid wieden. Maar daar heeft deze pompoenkweker iets op bedacht. Dat hebben we ook tegenwoordig gemechaniseerd. We hebben een camera gestuurd schoffel. Dus die zijn spaart een hele hoop handjes. Hij zegt dat het een flinke investering was. Maar dat hij het geld wel weer terugverdient... met de verkoop van zijn 40 hectare aan pompoenen. Dan nog het weer...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 The okay. okay. And on these Ja, je hoorde single soon, het redelijk nieuwe nummer van Selena Gomez, hier op de vrijdagavond. Want het is weer zover de laatste vrijdag van de maand. En dat betekent weer tijd voor Jelmer en de M&M's. Dit keer weer niet gepresenteerd door Jelmer, maar goed, dat hoor je waarschijnlijk al op deze... Nou ja, avond met uh, Rotweer kunnen we wel stellen. Maar goed, we zitten er allemaal bij, de M&M's. Nou we hebben Alphen, Mickey dan. Goedenavond. Hallo. Een hele goede avond. Uh... Ik zit nu op de sidekickplek. Hey Jelmer is weer uh, terugverwezen naar de sidekickplek. Dat is natuurlijk iets wat... Uh, ja, om de maand proberen ze toen af en toe een beetje ja, afwisseling. Af ja, joh. ik moet het dus ook uh, mezelf nog een beetje blijven vermaken. Maar goed, dus ja, het was oktober en dat is alweer uh, heel snel gegaan. Ja, een inderdaad. De spooky season maand. Maar ook de maand uh, nou ja, van het wereldkampioen van Max Verstappen... en de verkiezingen die er aan zitten te komen. Dus eigenlijk de campagne natuurlijk. Ja. En daar gaan we het uh, uitgebreid over hebben bij het nieuwsoverzicht. En nou goed, dit keer dus in het thema van de campagnes van de uh, Tweede Kamerpartijen. Maar zoals ik net ook al zei, eerst even mijn uit en dan mogen jullie lekker tien minuten lang praten over politiek. <laughs> uh, Verstappen is namelijk een aantal weken terug voor de derde keer op rij wereldkampioen Formule 1 geworden. En dat is het leuk nieuws. Hebben jullie de wedstrijd nog gekeken? Ik heb het niet uh, gezien, maar ik heb het wel gelezen. Hij was op zaterdag volgens mij al kampioen. Door, uh, ja, klopt. Het is uh, uh, jaren uh, geleden dat het voor het laatst gebeurd is. Een uh, nieuwe kampioen op zaterdag. Verstappen doet het dus door een sprintrace in Qatar. Uh, nou ja, eigenlijk met weinig moeite aangezien zijn enige tegenstander. Nou ja, tegenstander. Sergio Perez uitviel in de sprintrace. Dus hij wist oh. eigenlijk na tien rondes al dat hij kampioen was. Oh, maar wat, goed. Ik, wat ik wel had gevolgd is dat Lando Norris het heel goed doet. Ja, die doet dat het inderdaad uh, goed de laatste tijd. We gaan kijken wat hij uh, dit weekend weer presteert. Dit weekend is er ook ja. weer Formule 1 in uh, Mexico dit keer. Dus uh, daar had Verstappen ook extra bodyguard voor nodig. Want hij is daar niet echt geliefd. Ja, en, en ik las ook dat uh, Sanford na 2025 ook nog... Ben. Ja, klopt. Dat had ik inderdaad dat bij uh, de rubriek gezet geven. voor Sanford. Dus bedankt voor deze spoiler weer. Oh, uh, dat is straks pas. Dat ja. is straks pas. Maar goed, uh, tot zover dus nou ja, mijn nieuwste item van deze maand. Uh, jullie willen het graag hebben over de campagnes. Want er is uh, veel gebeurd in de politiek. De incidentje met een paraplu en nou ja, ongetwijfeld nog wat andere oh, dingen. Ja, uh, nice. Ik ben dan niet heel erg op de hoogte, dus nou ja, ik zou zeggen brandlos... Uh, nou, om even te beginnen met die paraplu, want dat is dan de actuele aanleiding. Uh, ja, gisteren was Thierry uh, uh, niet in Nederland, maar in Gent in België. En daar zal hij een avond uh, spreken en zeker ook aanwezig zijn. Alleen bij het uh, lopen naar de ingang uh, was blijkbaar de beveiliging niet helemaal op de hoogte van iemand met een paraplu naast de deur... Uh, het is ook op het filmpje te zien, Thierry Bordel loopt daar over de straat. Er lijkt niks aan de hand natuurlijk wel met het nodige aantal beveiligers om zich heen en waarschijnlijk een voorlichter. Uh, hij loopt de hoek om, wil de deur instappen en wordt dan uh, nou, flink geslagen met een paraplu, kan je wel zeggen. Uh, en hij zei ook later in de reactie dat hij er wel even geschrokken van was. En dat hij natuurlijk blij is dat het niet uh, erger is gebeurd. Uh, nou ja, natuurlijk wel heftig. En ja, Mirko en ik hadden het er ook wel meteen over, over, hoe kan dit dan gebeuren? Het is natuurlijk een klein, relatief klein incident. Uh, maar ook dit is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Nou ja, precies. Want wat ik zei nog tegen jou... Maar van ja, weet je, kijk, uh, het is maar een paraplu, maar had het iets anders hard geweest? Uh, je, je kan in principe als je heel veel pech hebt doodgaan als je struikelt... nou ja, je kan ook doodgeslagen worden als iemand maar hard genoeg mept. En dan denk ik van ja, dat er dan niet even een beveiliger om dat hoekje keek... en op zijn, heeft ja. even zei van joh... Er komt straks ja. iemand aan die beveiligd moet worden. Sorry, maar je moet heel eventjes drie minuten verplaatsen. Het spijt ons, meneer. Ja. Ja, dat, dat snap ik dan niet. Dan denk ik van, van hoe kan nee. dat dan misgaan, weet je? En, dan, en ongeacht ook, hè, want, want uh, wat je van Thierry vindt of iets dergelijks. Uh, iemand in de politiek moet zich gewoon veilig kunnen voelen, punt. En dan denk ik van, moet de beveiliging dus ook op orde zijn. Hè? Dus, dus dat ja. is de twee kanten ja. van het verhaal. Hè. Ja. ja. Dus zo... Ja, zeker. Nou ja, dat was even het, uh, het laatste echt politieke nieuws. Uh, er is de afgelopen weken natuurlijk veel gebeurd. Uh, partijen schieten al in een campagnestand. De laatste verkiezingsprogramma's zijn gepresenteerd. Uh, die afgelopen dinsdag van Nieuw Sociaal Contract en natuurlijk van Pieter Omtzigt. En ook DENK, die presenteerde zijn verkiezingsprogramma nog met nogal opvallende plaatjes in hun uh, ja. in het programma. Heb je die ook gezien? Zeker, ja. ja. Nou ja, even een voorbeeld geven. Ze, ze, ze zetten daar Geert Wilders op een foto... letterlijk achter de tralies... met geen plek voor discriminatie. Uh, ze hadden bij een foto... Uh, ze hadden een foto besteed... Uh, het waren allemaal getekende plaatjes. Hè? Dus dat moet je even voor je zien. Het waren geen echte foto's. Uh, de, maar ook onder meer met regenboogvlaggen. En dan uh, zie je bijvoorbeeld... de post bus met de regenboogvlag... of de Albert Heijntas... of gewoon regenboogvlaggen op overheidsgebouwen. En dan zie je zo ouders met kinderen naartoe kijken van... Uh, en die, dan zo'n spreekwolkje erboven met... van raar hè, zullen we gewoon weer normaal doen. Ja, dat, dat... Ik, ik denk dat dat eerder raar is... dat je in een land wat natuurlijk... zoals Nederland, een heel vrij land... ook, nou ja, op dat gebied zijn we... zoals ik weet redelijk oké okay bezig. Kijk, het kan natuurlijk altijd beter. Maar ja. dat je dan inderdaad zo'n partij hebt... die zich verkiesbaar stelt... nou ongetwijfeld ook uh, zetels gaat pakken. Ik zie het ja, inderdaad nu ook voorbij komen. Ja, dat is toch niet helemaal... De manier. Nou, maar ik heb toch het idee... dat als ik campagne het gaat er een beetje wat vies aan toe... heb ik het idee. Het is wat meer... een uh, ah. beetje onder de tafel steken en niet meer echt... Uh, keihard tegen elkaar ingaan met bijvoorbeeld... die verkiezingsdebatten die je wel al. die zullen ongetwijfeld ook nog nee, maar komen. Maar op ja. de social media merk je dat toch partijen... ook steeds vaker elkaar een beetje... nou ja, op een niet zo vriendelijke manier... Uh, in het licht zetten. Ja, het lijkt ook wel bijna alsof je hebt natuurlijk... Uh, in die zin, de, de echte strijd momenteel bevindt zich in het, in het centrum. Maar als je het mij vraagt, ik zou zelfs willen zeggen... dat bijvoorbeeld uh, Timmermans, die is ja. eigenlijk ook veel gematigder... qua koers in een heel aantal opzichten... of in ieder geval hoe hij zichzelf als lijsttrekker presenteert... Uh, ja. dan wat zeker GroenLinks in ieder geval de, de afgelopen periode heeft gedaan. Het is natuurlijk nu een, een, een GroenLinks-BVDA-combinatie. Ja, combinatie. Maar eh, dan heb je natuurlijk dus de, de partijen daaromheen. Nou, neem een Denk, een bijeen. En het valt me wel op dat omdat die misschien ook door lijken te hebben dat ze dat centrum... dat ze daar bijna niks meer van kunnen pakken. Omdat je daar een paar mensen hebt die voor ja. aanspreken. Dat ze bijna extra ja. op, op de niche gaan zitten. Op het, op het radicale. Op, ja. weet je, en dan krijg je dus dit en, soort en wat dingen. Ik, wat ik ook wel zie en wat ik ook wel denk is dat mensen... Denk, hè, hoor je dat? Hey nee, nee. Joeie. Wat dat denk je ik denken? denk dat mensen eerder behoefte hebben aan wat, uh, wat rust... Of zeg maar wat orde en in ieder geval zekerheid. Ook in hun stem. Ja, dus niet voor vroeg. iets heel geks. Misschien dit keer gaan stemmen. Of heel iets op de flanken. Ja. Het kan natuurlijk alsnog wel. Hè? Want ik bedoel, Forum staat ook met vijf zetels in de peilingen. Dat is hoger dan de SP en het CDA. Uh, maar het zit wel wat in. Wat jij zegt van nou, gewoon mensen die elkaar opzoeken, zoals een timmermans en een omzicht, weet je wel, die ook gewoon wel normaal tegen elkaar doen. Die hebben in ieder geval. Nou ja, daar kunnen we het zo nog even over hebben. In dat debat van zondag in college tours, ze vielen elkaar niet echt aan. Ja. Dat zou je natuurlijk ook kunnen zeggen. Hè? Van jij bent mijn grootste concurrent van ik ga alle verschillen uitvergroten. Maar je ziet wel echt dat ze de overeenkomst zoeken. En je ziet dan tegelijkertijd ook uh, dat de VVD er eigenlijk ook een beetje tussen probeert te komen. Hè? Want die zegt altijd een heel sterk eigen verhaal uh, te hebben, dat zie je ook wel. Uh, maar die was volgens mij weer van plan om heel erg tegen links. Uh, ja, nou ja, zeker. Gaan, Kijk, uh, zij hebben aageren. natuurlijk, denk ik, het gevoel... Ze zien, ze zien eigenlijk nu met NSC... Lijkt me dan, hè, als je het vanuit... Ook een beetje een marketingperspectief bekijkt... Die zijn natuurlijk in een aantal opzichten ook wel weer heel sociaal, zeg maar. Dus als zij nu dat een beetje meer... Ja, wat, wat ze voorheen hebben gedaan... Hè, dat dat, dat, dat sociaal-liberale verhaal gaan ophangen... Dan denk ik dat dat dat ze daar met zichzelf eigenlijk in de voet schieten... omdat ze dan in het vaarwater zitten met uh, NSC in dit geval. Ja. Dus tuurlijk gaan ze dan meer naar de wat conservatief liberale kant nu toe. Omdat dat mm. eigenlijk de enige plek is, als je kijkt naar ja, in een twintig uh, de rommel die Forum heeft achtergelaten, noem maar op, hè, want dat was in het verder verleden ook iets wat een, een liberale partij uh, uh, leek, ja. zeg maar. Ja. Uh, dat ze daar nu denken, hé hey, misschien kunnen we daar het een en ander nog, nog ja. oppakken. En wat ik dan ook weer een hele interessante beweging zie, je hebt ook wel een aantal kleine partijen die niet in het radicalisme schieten. En dat zijn vaak dan juist ook partijen die niet gekozen zijn. Dus dan praat ik over Splinter, over piratenpartij de, de Groene, uh, noem maar op. En die houden het wel echt bij een... wel vernieuwend verhaal, maar wel ja. een respectvol ja. verhaal, zeg maar. Ja. En je ziet ook dat er, er is ook een soort groep kiezers nu... die dan voorheen bij die kleine partijen zaten... die nu een beetje hebben gekozen voor dat, die, die radicale ja. koers. Die nu zeggen, nou ja, dan is zo'n splinter... Is, is de enige optie die ik nog zie. Ja, je, je, ziet, je ziet bijvoorbeeld ook bij, uh, bij een Volt, weet je wel... dat heeft ook nog steeds een sterk eigen verhaal. Vind ik bijvoorbeeld ja, ja. niet ja. radicaal. Hè? Nou, ja, ik, ja, dat ligt, ja, dat ja, ik dat goed, ligt ik aan hoe je, ziet, <laughs> hoe je het ziet. Maar in ieder geval ja. wel constructief. We ja. uh, zijn in ieder geval wel. niet zo onfatsoenlijk. Maar, maar je <laughs> ziet dat hij minder hard groeit dan je misschien had verwacht. Kijk, ze hebben vorig jaar natuurlijk ook een incident gehad... met dat Kamerlid, wat ze niet al te netjes hebben afgehandeld uh, bij Volt... Uh, maar je ziet wel dat die partijen gewoon is doorgegaan. Er is, zijn de afgelopen jaren vooral op de rechterflank natuurlijk genoeg partijen gesneuveld. Omdat ze ja. gewoon ruzie met elkaar hebben. Nou, je hebt een forum. En dat heeft dan nog vijf zetels in de peilingen. Ja. Nu de peilingen. Maar goed, even over die nog... peilingen. We ja. hebben natuurlijk wel wat nieuwe spelers. We hebben een nieuw speciaal contract. Pieter Oms, dat hij nu voor zichzelf begint. We hebben ook het linkse blok van GroenLinks PvdA. Ja, die doen, naar mijn weten, ook voor het eerst mee aan de verkiezingen samen. samen die hebben ja. natuurlijk al samen ja. langer gewerkt. Maar... We hebben dit jaar ook partij voor de ja. sport. Maar goed, maar nog. Los daarvan, <laughs> denken jullie dat die nieuwe spelers impact gaan maken? Ik zie hier nou, inderdaad de stemwijzer. Nou. De, er zijn twee interessant in mijn ogen. Ik weet niet of, of ik dat mag zeggen. Ja, ja zeker. Ja. Daarvoor open staat. Tenminste, er zijn, nou, er zijn zelfs vier interessanten, zou ik willen zeggen. Vijf. vijf. Je, hebt, je hebt ten eerste, wacht, je hebt ten eerste heb je BVNL die hebben momenteel een zetel in, in de Tweede Kamer. Die hebben ook toch wel wat redelijk bekende mensen. En de vraag is dus, gaan die hem behouden? Want je zou kunnen zeggen, ja. zijn ze niet in die zin een nieuwe partij? Want het is nu gewoon een afsplitspartij, hè? Dus ja. gaan ze het redden? Dus ik denk dat daar zit een kans... Nou, je hebt uh, Piratenpartij De om Groene. Om te groeien, bedoel je. Om te Om, groeien, om ja, of, te komen, of, of, in ieder geval ja. om in, te, te, komen, in te, te komen. Je hebt die, Piratenpartij De Groene. Die hebben het constant in de meer mee. Die hebben het constant ja, net niet gehaald. Het is dus echt bijzonder. Dus ja. de, de kans, en ze zijn nu dus ook samen samengegaan met De Groene. dat ze het ineens wel halen, is, is, is aanwezig, is groot. Nee, dat betekent ook... dat als ze met de groenen samen gaan... dat ze een beetje linksaf zijn geslagen? Nee, ze, ze waren altijd wel links in die zin. Ja. Maar ze hebben wat meer focus op klimaat er nu bijgenomen. Oh, ja. eigenlijk. Dus, hè, dus het hele verhaal over privacy, internet noem maar op... en het klimaatverhaal ernaast. Dan heb je Splinter als interessante partij. Uh, want dat is wel een partij met iemand die overkendheid heeft gehad... in de Tweede ja, Kamer. De die van... hebben heel erg veel gedaan om zichzelf te versterken... om een betere campagne te voeren. Ik denk, als ze nog een kans hebben, is dat nu... En ja. anders dan niet meer. Ja. En dan heb je nog twee partijen die zitten... waarvan ik twijfel of ze nog terug gaan komen. En dan oh. heb ik het over 50PLUS en bijeen. Want met ja, het vertrek van Sylvana nu... is toch wel echt een gezicht. Ja. Nou ja, en ook, jullie uh, het gehoord. Met, dat vond ik ook wel een opvallend campagnemoment. Dat de voorzitter, de, de, de, de, de, de lijsttrekker van, uh, van uh, de 50PLUS... was door de politie weggehaald ja. Ja, van <laughs> tijdens vijf... de AOP. Dat, dat is ook nog iets wat inderdaad ja. afgelopen ja. maand is gebeurd. Want de afgelopen ja. tijd had je natuurlijk... Uh, Heel veel congressen en zo, dat mensen hun verkiezingsprogramma vaststelden. Maar met 50-plus hebben ze volgens mij altijd ruzie. Uh, wat ik op zich best zonde vond, want ik vond het onder Henk Krol best wel... Of het was in ieder geval een succes, best wel een grappige partij, toch? Dat er gewoon, ja, weet je waar Henk Krol vier, nu zit? Vier weet je waar Henk Krol Ja, Henk Krol zit nu bij BVNL. Ja. Maar even over, uh, ja. over uh, ja. het belang voor Nederland. Die zie ik niet hier in de peilingwijze. Dus waarschijnlijk nee. nog minder dan... De bij 51 plus. Klanten. Ja, en, dan, en dan, dan is dus de vraag: van, is het zo dat ze dan toevallig een achterban hebben die zo verspreid is dat ze niet gevonden ja, ik, worden? Of gaan ze ik, het inderdaad ja. niet Ik weet het niet. Ik denk dat BVNL ja. heel erg randstedelijk is georiënteerd. Want ik denk dat, denk dat ik ze ook. in Overijssel of daar verder weg ja. niet weet wat BVNL is. Ook. Oh, en wat ook nog een opvallende ja, is: wat als, als, als, opvallende als laatste, een beetje afsluitend inderdaad. Zo, de allerlaatste opvallende partij is de ja. LP. Want de libertaire partij, die doen ook al heel veel jaar standvastig mee. En dat, vind ik, dat, dat waardeer ik dan toch. Gewoon een ja. kleine partij die je misschien niet haalt... maar mag, het wel blijft doen. Mag okay. ik nog één... Ja, nog één een dingetje. Ik weet dat jij bij College Tour bent geweest. Want ik was de afgelopen betel... zondag... daar wilde ik eigenlijk het hele tijd over hebben... maar het gesprek, het voer even <laughs> anders... Ja, normaal sta ik daar... maar nu praat ik gewoon door. Ja, ja. Ja. Uh, uh, uh, ik was de afgelopen zondag bij College Tour... Lijsttrekker tussen de, of, uh, uh, een debat tussen de lijsttrekkers van vier partijen... Uh, nou, die even leken de grootste te worden... maar BBB is al helemaal afgezakt... En het opvallendste daar was, je moet het maar terugkijken. Ik vond het een heel goed opgezet debat van College Tour. Inhoudelijk was het heel sterk. Het waren geen one-liners, maar gewoon echte vragen met antwoorden. En als je terugkijkt, zie je letterlijk de ondergang van de BBB. Zie je daar gewoon zitten. Want ze zakte onderuit. Ze had geen interesse. En als ze wat zei, had ze inderdaad één zinnetje om toe te voegen. En te zeggen hoe slecht het was. En verder had uh, de BBB gewoon weinig in te brengen. En was het vooral een debat, dat zag je ook. Zochten vooral de VVD, NSC van Pieter Omzicht en Frans Timmermans elkaar op. Ja. En nou, die... dat werd ook wel een beetje uitvergroot. Precies, ja. dus in die zin gaan ze groeien, maar ja. eigenlijk gaan ze verliezen. Aan ja. de verkiezingen. Ze ja. uh, verliezen heel hard. Afgelopen ja. week ook nog de stemwijzer uitgekomen, nog even afsluitend op deze rubriek. Hebben we hem al ingevuld? Wat vonden we er dit jaar van? En dan echt even kort houden. Um, ik vond hem niet goed. Ik zeg dat niet snel, want ik vind de stemwijzer vind ik normaal heel leuk. Maar ik vind, hem, ik vind echt een paar onderwerpen missen. Oké, okay, nou dat was dan uh, onze, nou ja, ik wil zeggen de nieuwste remix, de nieuwste rubriek, maar dat was eigenlijk meer een, een politieke discussie, maar dat is ook wel eens interessant. We gaan nu luisteren naar iets anders uh, wat nieuw is uit te komen afgelopen maand, namelijk het album van de Rolling Stones, uh, de lead single, althans degene die als de eerste is uit te komen, Angry. We gaan hem, uh, leven die nog? Ja, die leven nog, ja, behalve de drummer helaas, maar die doen we nog wel op dit album. We gaan er uh, naar luisteren, Angry van de Rolling Stones. Sorry voor... <laughs> Ja, fantastisch dat ze nog muziek maken, de Rolling Stone. Maar er is natuurlijk ook een hele nieuwe generatie uit Australië. Troy van met dit fantastische album. Staat in al mijn nummers 10 van de top 10 van mijn Spotify. Troy van met One of Your Girls van Something to Give Each Other. Dat was zo hype, ik moest het hem laten aankondigen. Dan kan ik ook niks, hè. Everybody loves you, baby. You your face. on the black be around you, but baby I'm first in place, face card, no cash, no credit, yes card, don't speak, you said it, look at you, skip the application interview, I'm sure, that way so nobody wants you better. Baby, let me plead my case. Face card, no cash, no. Ja, jammer kon nog natuurlijk net al fantastisch aan. Tussen de nummers door doen we eigenlijk. Nooit, maar ik zeg tegen jammer, ja, dat moet je eventjes uh, heel enthousiast aankondigen. Leuk. Ja, Toysie van het nieuwe album Something ja. to Giffy is natuurlijk uitgekomen afgelopen maand. Ja, dit is een maand met heel veel muziek. We gaan er dus ook nog ja, even over hebben. Ja, oktober bij is dat altijd. Ja, dat is oktober inderdaad altijd. Maar we gaan eerst even wat regionaarder kijken. Want in de regio is er ook het een en ander gebeurd. Zo was er afgelopen maand, op 17 oktober om precies te zijn, een explosie op de... Uh, Heimsteden Barger Mavo in Heimsteden. En nou ja, ja, ja, ik vond het enigszins bizar. Want nou ja, niet dat iedereen natuurlijk geëvacueerd is. Dat is logisch. Maar ik verbaas me er gewoon over dat dit soort dingen... toch aan de lopende band lijken te gebeuren tegenwoordig. Want, ja, man. dat soort dingen. Ik hoor inderdaad continu... De fatbike-bende die we hadden nog ook afgelopen periode hebben, ja, nog steeds fatbike-bende. Ja. Ja. Ja. ja, dat inderdaad. Ja. Ik, ik, ik vraag me nou echt af of de tijden, want het is een middelbare school, een, een, een, wat is de MAVO-school, niet dat dat er iets mee te maken heeft, want er zijn ook gewoon heel veel MAVO-leerlingen die gewoon heel netjes en, uh, aan de regels houden. Maar het is nu toevallig op een MAVO-school. En dan vraag ik me toch al, is die generatie nou zo veranderd? Want ik kan me niet herinneren dat toen wij op de middelbare school zaten, dat dit geregeld gebeurde. Nee, ik weet het niet. Ik, uh, ja... ja. Nou ja, ik, ik, ik denk zelf wel toch. Hè? In de politiek noemen ze dat dan van... ja, we gaan naar een high-trust society. Gaan we nu naar een low-trust society, zeggen ze dan uh, in het Engels. Maar het is toch een soort verharding in de samenleving, lijkt wel. Want het lijkt alsof mensen... en ik bedoel, als, als kind heb je ook nog geen ontwikkeld inlevingsvermogen. Hè? Dus dat is ook een heel groot probleem. Maar um, alsof, het, alsof we nog minder inlevingsvermogen met elkaar hebben allemaal. Alsof we nog minder... Uh, ja, ik zou het toch even... Fatsoenlijke omgangsnormen met elkaar hebben of zo. Ik, ik, ik heb dat ja. gevoel zelf wel heel sterk. Ook omdat statistisch gezien nemen dit soort dingen inderdaad toe. Hè. Als je het hebt over, over grote criminaliteit, lijkt ja. dat constant af te nemen. Maar als je het hebt over dit soort dingen. Kleine dingen. Ja, wordt dat juist veel meer. En, en dat, ja, dat maakt mensen natuurlijk wel dat, dat ze zich onveilig voelen. Hè. Ook, ook laatst weer een verhaal van iemand die gewoon. een vrouw die zomaar in elkaar werd geramd. en elke keer probeerde op te staan. gewoon hier in de omgeving. In, in, in, in harlem Noord was dat in een park. Dat ze gewoon weer in elkaar werd getimmerd. En voor wat? Niks. Dat is gewoon zinloos geweld. Ja, daar kan ik, zo, kan ik me heel boos om maken. Weet je ja. wel? Vind je geweld hoe ja, dan ook slecht? Dat, maar de zinloosheid uh, gewoon. Ja, je hoort inderdaad ook altijd een lopende band explosies in Rotterdam en Amsterdam. Dat zijn vooral dan gerichte acties. Hè? Dus voor winkels en zo. En, uh, maar dat is inderdaad wel echt ook wat, uh, wat toeneemt. Gelukkig lees ik hier dat uh, alleen een wc-pot aan gruselementen was. Dus het was waarschijnlijk in de toiletruimte, ter ontploffing gebouwd. Ja. En het was vuurwerk. Ja. Maar, ja, maar het gaat om het, het principe. Zal maar gebeuren. Het gaat inderdaad om het principe. Want je zit gewoon op school. Dat moet er ook wel een soort, nou ja, traumatische ervaring. Wil ik wil ook niet, ja, eigenlijk wel gewoon. Ik bedoel, als hij in de les tweeën wordt ineens een gigantische de knap vanuit de wc komen. Ja, ik vind het bijzonder. Denken jullie dat ook de corona-lockdowns hier iets mee te maken gehad ja, gehad? hebben? nou. Het zou wel kunnen, want uh, dat zag, zie je natuurlijk ook in het alcoholgebruik... onder jongeren, zeker die, uh, die mijn leeftijd zijn. Nee, grapje. Uh, nee, die, zeker mensen die dat toen natuurlijk hebben gemist... en daarna heel erg wilden pieken toen het wel kon... en natuurlijk thuis allemaal hebben gedronken, heel veel. Waar dat toch wel een andere sfeer is. Hè? Want als je thuis zit, dan is de omgeving is al veel vertrouwder... of bij iemand thuis, dat maakt niet zoveel uit. Dus dan drink je misschien sneller meer. Maar ja, dan ga je onderweg, ga je ergens heen... En dan ga je dat voor het eerst doen. En dan loopt dat ook helemaal uit handen. Dus, maar ik weet niet of dit soort acties. Uh, nou ja, ik, ik moet zeggen. Ja, of dit soort acties dan door corona komen. Ja, ik, dat dat niet meer kon tijdens corona. Maar ja, dat komt ja, ja. kon. Nou ja, ik, ik denk dat het een soort samenlopen van heel ja. veel dingen. En ik denk dat ook een hele belangrijke factor is. Maar ik denk dat we er twee. Want corona is iets. Maar een andere factor is natuurlijk. Armoede neemt toe in Nederland. Hè. Vroeger hadden we nauwelijks voedselbanken. Tegenwoordig staan er rijen. Uh, uh, het gaat slecht met. met financieel, met, met, met, op, op elk gebied momenteel. Dus ik heb zoiets van, weet je, armoede is een katalysator voor zoveel problemen in de mensenleven. Ja. Ook, ook, ook de gedragsproblemen, verveling. Ja, Of, of ja, Verveling is ook niet goed, hè? want ja. er zijn ook mensen die zich vervelen, die gedragen zich wel. Dat we is wel een beetje een lastig argument, maar, maar in ieder ja. geval, er zit daar wel iets. Er zit daar zeker een bron, een oorzaak ja. zeg maar in. En, en Weet je, dat is dan corona, de toename van armoede. En er zijn er zoveel dingen die nu spelen, ja. denk ik. Tegelijkertijd social media, hè, wat mensen om op TikTok te zien krijgen ja. en op Twitter en internet. Weet je, ik denk, ik denk dat al die dingen bij elkaar, die creëren op een of andere manier dat mensen onrustiger worden. Mm -hmm. en, en dat vertaalt zich dan ook weer heel indirect naar iemand die denkt dat het uh, uh, kan om een bom te laten ontploffen, een toilet of een uh, vuurwerkbom uh, ja. dan hè. in dit geval. Uh, Weet je wel, oh, ja. een, een, of, of zinloos geweld te gebruiken in een park tegen een vrouw. Ja. ja. Nou, Ik ben het daar wel enigszins nou ja, of, uh, of mee eens. Of inderdaad wat je net noemde, die fatbike en zo. Ja. Kijk, ik bedoel, we hadden eerst natuurlijk e-bikes, elektrische fietsen. Kijk, dat is nog, denk ik, dan functioneel. Maar ik vind gewoon die hele idee van een fatbike, vind ik gewoon stom. Want, <laughs> ja, nou ja, ja, eigenlijk want, ook wel. Want kijk, of ga gewoon fietsen, of heb dan een e-bike. Want volgens mij is het allebei even duur. Een fatbike en een e-bike, misschien ja. nog wel duurder. Maar... En wat me echt opvalt, dat snap ik echt niet... Kinderen van acht of tien jaar... die fietsen daar gewoon op, op ja. twaalf. Laat ik het even wat realistisch in nou Ja, Zee, ja. Het is, Maar het is, de grap vind ik ook... het brommerpubliek was vroeger zeg maar een beetje de pispaal. Dat waren vroeger de klootzakken. Maar dat waren nog leuke nee, mensen. Maar kijk, wow. nu, nu nee. de brommers... De, de, de, als je nu een brommer... je kan gewoon weer veilig een brommer hebben. Het is gewoon weer sociaal acceptabel. Ja. Officieel ik ook, ja. hebben de mensen met fatbikes... nu jullie vervelende reputatie overgenomen... Dus iedereen met een brommer thuis. Gefeliciteerd... Je bent, je, maar, je bent weer opgemaakt. Uh, ja. Je, bent weer, uh, je kijk, bent weer welkom. Je bent met, weer sociaal uh, met die, uh, geaccepteerd. Met die vetbikes. Eén, ze rijden te hard. Ja. Twee, oké, okay, dan herhaal ik mezelf een beetje wat ik echt niet begrijp. Uh, kijk, mensen uh, hebben natuurlijk niet al het geld van de wereld. Maar dan fietsen die kinderen erop. Met dan kinderen achterop. Ja. En dan ja, zo echt... hier bijvoorbeeld door de Haltenstraat heen. Wij hadden laatst toch gezien... Uh, dat waren dan ja. wel iets oudere jongens. Maar die reden gewoon per ongeluk vol zo'n terras in. Het is echt bizar. Maar goed, met mensen. Tot zover inderdaad de, de vetpas. Ja. We dwalen af. Het is tijd voor een lekker stukje muziek. We gaan luisteren naar een beetje een onbekende artiest. We gaan luisteren naar ja. Lief Ella. Mag ik hier straks iets over zeggen? Ja, je mag hier straks iets over zeggen. We gaan eerst even luisteren. Dan mogen mensen de mening hebben. Ja, je hoorde Nieve Ella met Girlfriend. Nou, toch een vrij onbekende artiest, maar jammer wil ik er iets over vertellen. Ja, uh, als het voor deze maand was, was het voor mij ook een totaal onbekende artiest. Maar uh, Mike en ik zijn afgelopen maand naar het concert van Inhaler geweest. Dat is een Ierse rock alternative band. Ja. Uh, was trouwens een heel goed uh, concert in de Circo uh, Nee, nee, Avast Live. Avast uh, Avas Live, oh. sorry. Uh, drie jaar geleden begonnen ze in de Melkweg. Eerste optreden in Nederland. En ze hadden nu dus ook twee voorprogramma's... waaronder Nieve Ella en de andere heette... Heidi Curtis. Heidi Curtis. Die, andere, die laatste heeft helemaal geen Instagram of uh, social media... of YouTube zelfs. Maar had ook een best wel goed nummer. Maar dit... Uh, was het toch echt wel het beste voorprogramma van de avond, denk ik. Nieuwe ja, Ella. Ja, vind ik ook. Even lekkere muziek en ook net weer even iets anders. Het deed me toen op die avond een beetje denken aan Olivia Rodrigo. Maar ja. Is, uh, ja. ja. Maar dat is... Ja, mij ook inderdaad. Ja. Ja. Olivia Rodrigo komt zo ook nog voorbij, trouwens, qua muziek. Dat hebben we oh. ook in het programma staan. Ja, ja. Kunnen mensen ja. het zelf vergelijken. Maar goed, het, het is... Natuurlijk alleen maar weer Mike's muziek. Hè? Nee, wat is dit ja. nou? Het is tijd voor Back Online. We uh, willen wel gaan kijken naar wat er is gebeurd op uh, social media gebied. Uh, maar ook in ander online nieuws. En wie zal dat zeggen... Ten eerste, het is de hashtag WhatLoveMount. En niet de one maand, want daar zijn ze mee gestopt bij de KNVB. Maar Arjen Lubach had een leuke actie verzonnen... door een eigen band uit te brengen. Jou maar vertel, jij hebt er een. Uh, ja, inmiddels heb ik er inderdaad één. Nou ja, op uh, donderdag 12 oktober maakte Arjen Lubach er een item over in zijn avondshow. Uh, maar de dag daarvoor was het zeg maar coming-out-dag. Dus dat is een belangrijke dag voor, uh, voor veel LBT-iers, Want dat is een dag... Uh, uh, om je verhaal kwijt te kunnen... waar in ieder geval aandacht wordt besteed aan het feit... dat uh, mensen die zich niet identificeren als het heteronormatief... altijd nog een stap of een brug over moeten gaan... Uh, om wel geaccepteerd te worden. Of om in ieder geval ruimte te voelen om het verhaal te vertellen... terwijl dat eigenlijk niet uh, zou moeten natuurlijk. Um, maar op die dag uh, was er ook een soort georganiseerd iets bij de KNVB... namelijk een, een soort talkshow-format... Degene van de KNVB die over de One Love actie gaat geïnterviewd werd. De One Love band is iets wat uh, sinds een aantal jaar voetballers kunnen dragen tijdens speciale dagen of weken. Waarin aandacht wordt uh, gevraagd tegen discriminatie en homofobie in het voetbal. Wat natuurlijk best wel een urgent onderwerp is. Want het is volgens mij een van de laatste sporten waar dat altijd nog wel... Een gevoelig punt is zeker als je op de tribune zit. Even een tussenstapje afgelopen weekend waren er weer homofobe spreekkoren bij Heracles Twente. En dat gebeurt echt aan de lopende band. En het probleem is, is dat dan niet de wedstrijd wordt stilgelegd. Maar natuurlijk wel sinds vorig jaar als er een plastic beker ja. terecht komt op het veld. Dus dat was sowieso uh, opvallend. Maar ja, dat even de context. Dus daarom ook een beetje die actie, daarom ook een beetje belangrijk. Nou ja, Vorig jaar wilden aanvoerder, twee aanvoerders van clubs het niet dragen, omdat ze het niet nodig vonden of ze waren er deels ook tegen. Er waren twee Marokkaanse spelers van Feyenoord en Excelsior. Uh, uh, toen zei de KNVB niet van... Uh, nou, we willen toch graag dat je het wel draagt. Die zeiden eigenlijk helemaal niks. En een keer daarna ontstond er weer ophef. En toen hebben ze de hele actie toen stilgelegd. En nu zeggen ze <laughs> met de actie... We, gaan, uh, we laten het aan clubs zelf over of aan spelers zelfs... of ze het wel of niet doen. Ik denk dan meteen van, dat is toch geen uh, insteek voor in ieder geval een solidariteitsactie. Want dat wil je wel uitdragen, in ieder geval vanuit een KVB over de hele bond en het hele voetbal. Want als, als uiteindelijk maar één voetballer doet, dan is het effect natuurlijk niet, uh, ja, niet zo veel. Nee. En dan zou je kunnen denken van, is ja. het een campagne of een eenmansactie? Maar goed, Arjen Lubach is dus uh, met een tegenactie doen. gekomen, de hashtag watnafactie. Uh, ja, ik moet inderdaad even tot ja, een afronding is... komen. Dat item is heel leuk, want je ziet gewoon ook de mensen van de KVB die eigenlijk ook geen antwoord hebben op hun eigen gecreëerde probleem. Uh, want zij beargumenteren dus dat uh, de boodschap wel is overgekomen. Nou, de enige boodschap die voor mij overgekomen is... is dat de KVB gewoon een beetje laf is... en niet doorzet met een belangrijke actie. Uh, uh, belangrijker dan ooit. En dat haalde Arjen Liebog ook een beetje aan... Uh, dat speelde natuurlijk al langer, maar vanwege coming out was het dus een item. Uh, dat was de aanleiding. En hij bracht een aanvoedersband op met hashtag WhatLove, dus een afgeleide van OneLove, en het logo van de KNVB op en de kleuren waren de zeskleurige regenboog. En die kon je kopen en dan deed je tegelijkertijd ook een donatie aan een foundation die... Uh, Um, en dan even voor de record, wat uh, LAF, dus L A F, ja. dus LAF. Dat zijn laffe ja, uh, yeah. organisaties Ik dik het, denk het yeah. nog even aan. Want yeah. LAF en, en LAF liggen ja, bij elkaar. Ja, <laughs> ja, nou, ja, en, en wat ik heb om, om, als ik hem mag afronden, ja, maar ja. Kijk, um, ik vraag me af of een One Love het, het, het toch wel in mijn ogen echt systemische probleem met inderdaad nee, racisme nee, en niet. discriminatie oplost. Maar hoe? De, de organisatie zich heeft opgesteld. De manier waarop ze dat in een talkshow... op deze manier hebben aangekondigd. Uh, zo out of the blue ook dat het gebeurde. Ja, dat is gewoon slecht. En dat ja. zegt heel veel over die organisatie. En dan zie je toch, het gaat daar veel meer om. Om geld en macht achter de schermen. Dan wat stralen wij als sport uit. Dat is natuurlijk ja. altijd al zo geweest bij voetbal. Ja. Want het is een gigantische sport. Mm -hmm. Maar... Dat blijft voor mijn reden dat het ook niet mijn sport is, zeg maar. Oké, okay, ja, inderdaad uh, tot zover. Oh, jammer, je wilde wat zeggen. Ja, mijn ja, nee, microfoon is. is gewoon uitgezet, eigenlijk. Ja. Dus, uh, wat ik nog even wilde afronden, uh, die actie is inmiddels afgelopen. Maar als je het kocht, dan ging er je volledige donatie naar uh, een, een, een, een John Blankenstein, zo heet hij. John Blankenstein Foundation, dat was een grensrechter die voor het eerst ooit in het voetbal uitkwam. En als je daar nu aan doneert, dan doet die stichting voor meer acceptatie. Maar ja, in ieder geval van de KNVB... hoeven we niet zoveel meer te verwachten. Maar nee. ja, Ajax ook niet. Dus dat... Nou, dat is inderdaad een mooi bruggetje. Inderdaad. Uh, verder met de Back Online Week... want er is natuurlijk nog meer gebeurd op de social media... deze afgelopen uh, maand. Zo is vandaag bekendgemaakt, althans bekendgemaakt... heeft de regisseur van de Fantastic Beasts film... gezegd dat er voorlopig geen nieuwe films komen. Uh, voor de mensen die er niet bekend mee zijn... Fantastic Beasts is een spin-off, prequel... van de enorm populaire Harry Potter film franchise. Nou, deel 3 was al ruk. Deel 2 was iets minder. Deel 1 ging wel. Uh, er zouden vijf films komen, maar ze hebben het blijkbaar zo slecht gedaan dat ze er maar gewoon mee ophouden. Verder nog, Green Day heeft een nieuw album aangekomen. Dat hoort eigenlijk niet op deze dingen natuurlijk, maar er is zoveel muziek uitgekomen. 14 januari komt Green Day met een nieuw album. Leuk, uh, meer pop-punk muziek voor de mensen die niet genoeg hadden. Het blink 182 album van afgelopen maand, die we zo ook nog even gaan draaien natuurlijk. Er komt een toneelstuk van The Hunger Games in 2024 in Londen. Nou, dat is ook leuk. Dan vraag je af hoe dat werkt. Maar goed, het zal wel. Um, we kunnen over een maand ook uitkijken naar een nieuwe film van The Hunger Games. Wat daarmee gaat gebeuren, dat gaan we nog zien. De views waren in ieder geval, nou ja... De verwachtingen van mensen waren in ieder geval veel laag. Nog even terug naar Harry Potter. Want Daniel Radcliffe, de acteur die de uh, bekende jongen speelde in de vij, Of in de uh, vijf, wat ook nou? In de acht films... Uh, ...gaat een documentaire maken over een stuntman... ...die op de set van die films verlamd is geraakt. Zo blijft hij toch nog betrokken met de franchise. Maar dan op een goede manier om zo iemand... ...ook een beetje in het zonnetje te zetten natuurlijk. Voor de rest in Back Online... ...heeft Viaplay de kwartaalcijfers nog niet gepubliceerd. Omdat ze het eerst even over de eigen toekomst moeten hebben. Ja, het platform was wel leuk, het werkt nooit. Vind je het heel raar voor 17 euro in een maand. Spotify profiteert daarentegen wel. Meer abonnees die duurder betalen. Dus nou, dan krijg je meer winst. Zo werkt dat. Hebben ze ook wel nodig. Nu nog kwaliteit. SpaceX gaat helpen uh, de Europese satellieten <laughs> te lanceren. Uh, want ESA had vertraging. Nou ja, dat is natuurlijk weer typisch. Dan moeten de Amerikanen weer helpen. Hey, of, of we dat in Europa moeten willen, we gaan het nog zien. rest hebben we ook nog X Elon Musk. Meer Elon Musk. In twee landen moeten gebruikers gaan betalen per jaar om Twitter of X ja. te gaan gebruiken. Ja, op bots tegen te gaan. Het is leuk. Het gaat om 80 eurocent per jaar. Maar goed, misschien gaat het zo aan de dijk zetten. Nee. Verder heeft Nintendo nog nieuwe stemmen gevonden... voor Mario en Luigi. Dat had ze ook nodig, want de man was ermee gestopt. Dat is best jammer, maar ja, oh. de derde jaar moet je wat anders. En, oh, daarom praat je zo snel ja, het laatste item. En als laatste, ja, we moet even speedrunnen... Taylor Swift kwam oh, vorige God. maand uit... met de Eras Tour Movie. En ik moet zeggen, wat een fantastisch ding is dat, zeg. Ja, uh, ja ik, mij is het ook wel goed bevallen. Vooral leuk omdat we geen kaartjes hebben kunnen fixen... voor het concert dat ze naar Nederland komt volgend jaar... Uh, en je had echt de vibe, want uh, alle meisjes van 14 tot en met 16... gingen natuurlijk ook gillend en helemaal voor in de zaal staan. Ja, echt lachen. De bewaardiging is aan de pas komen. En meedansen uh, mee met alle nummers. Uh, dus dat was uh, heel leuk. En uh, het blijft natuurlijk... Nou, wat je ook van de muziek vindt, het blijft wel unieke muziek... omdat ze zoveel records breekt en ja. zoveel stijlen mix. Dat het, uh, ja, ze is nu ook uh, officieel biljonair. Ze heeft een biljoen miljard dus. Volgens mij klopt dat. Ja, miljard. biljoen, biljoen ja, ja. Ja. miljard. Aan geld, nou ja, niet aan geld, maar ook aan assets, aan huizen en dingen. Dat is uh, erg veel. Ja, en dat ja. komt ook omdat ze vandaag weer een nieuw album heeft uitgebracht. Namelijk een re-release, een Taylor's version van toch wel haar meest iconische album, in mijn mening. Dan ja. dat is, is dat niet de beste? Wel de meest iconische. Wow. 1989, Mag, met natuurlijk knallers zoals Style, ja. maar ook How You Get a Girl We hebben clean, blank, space. blank Space, Bad Blood, Welcome to New York. En natuurlijk als knallen van allemaal. Ja, ja, ja. Je gaat hem zo horen. Hij doet het niet. Oh, wacht. Mag ja, ik dan mag... nog even iets toevoegen? Ik had gelezen dat Spotify bij het uitbrengen... dus hè, vannacht om 12 uur nachts was gecrashed... omdat het <laughs> zoveel gebruikers het wilden Ja, um, dus ik had de verkeerde veder. Dit gaat op CD. We zijn echt heel analoog. Doet hij wat? Ja, CD2. Ja, CD2. hij gaat luisteren. Ja, Mike heeft de knopjes Ja, gevonden. ja. Shake it off Taylor's version. Vandaag uitkomen op uh, 19 in Tyler's version... maar natuurlijk uit. Ik ja. Go on. En dat betekent dat het tijd is voor de Meerkookshow! Show! Nee, nee, stop! Oh, stoppen! Oh. Ja, ja, ik had net wat problemen met de CD aanzetten. Maar iemand die geen probleem met met dingen verzinnen. is Mirko. Want het is weer tijd voor de Meerkookshow. Show. Mirko, ik zou zeggen, ga je gang. Nou, Mike, allereerst dankjewel voor deze grandioze intro. Vandaag bij de Meerkok Show uh, een lekker, uh, lekker herfst-Halloween receptje. Namelijk poempoensoep. En ongetwijfeld zullen veel van jullie weten hoe dat. Uh, Wordt gemaakt, dus bij deze. We hebben anderhalf kilogram flespompoen nodig, twee middelgrote uien, twee tweede knoflook, 250 gram winterpenen, vier eetlepels olijfolie, wanneer je lekker vindt, twee gedroogde laudierblaadjes, mag optioneel, twee gemalen uh, uh, theelepeltjes met komijn, één uh, groentebloemplookje, 1 liter kraanwater... twee theelepeltjes tabak, tabasco. En 125 gram crème gras. Geen, geen tabak, he. Tabasco. Dat is uh, wow. een belangrijk onderscheid. Tabak. Hmm. Geen tabak in je, in je pompoensoep stoppen. Nee, dat is niet goed. Nou, wat gaan we doen? Halveer de pompoen en verwijder de zaden. En draderig binnenkant met een lepel. Snijd het vruchtvlees in stukken. Snijd de uien en de knoflook grof. En de winterpeen in plakken. En wat ik wel nog wil zeggen. Je, je moet een beetje kijken hoe sterk je de smaak van jouw uh, pompoen is... ten opzichte van je wortel. Want het kan wel eens gebeuren dat het echt meer naar wortelsoep gaat smaken dan naar pompoensoep. Omdat de smaak van pompoen eigenlijk best wel subtiel is. Dus als je denkt, joh, um, uh, liever wat minder uh, winter, winterpenen... dan ja. zou ik dat ook zeker aanbevelen. wel nou, minder winterpenen. Nou ja, precies. Bij nummer twee, verhit de olie in een grote soepan. voeg de pompoen uit, knoflook en winterpeen toe... en bak vijf minuten op middelhoog vuur. Uh, roer regelmatig, voeg de leuriebraadjes en komijn toe... en bak één minuut mee... Voeg de bouillon en het water toe en breng ze aan de kook. Zet het vuur laag en laat 30 minuten zachtjes koken. Verwijder de laurierblaadjes. Spureer de soep met een staafmixer. Breng op smaak met tabasco, peper en eventueel zout. Verdeel over diepe borden of kommen. En schep op elke portie met een lepel crème fraîche. Dan kun je natuurlijk ook met zure room of iets anders doen. Maar in ieder geval om te zorgen dat die textuur wat, wat uh, losser wordt. Nou, en dan zijn we er eigenlijk al bijna. Maar het leuke aan pompoensoep is... want dit is gewoon een heel basisrecept. Je kan er echt... Werkelijk alles mee doen. Omdat in die zin, ja, als jij gewoon pompoen, wat water en een staafmixer gebruikt, dan heb je al pompoensoep. Zeg maar zo simpel is het. Het is eigenlijk een heel makkelijk uh, recept. En dan is het helemaal aan jou als, als creatieve kok in het huis, zeg maar, om te bepalen hoe jij die verder smaak wil geven. Er zijn ook hele lekkere versies van pompoensoep, waar je bijvoorbeeld wat pepertjes erin gooit. Een pittige uh, uh, pompoensoep doet. Klinkt gek, maar het smaakt echt best wel heel erg goed. En um, Jij hebt ook uh, versies pompoensoep Mix je eigenlijk wat je normaal met een mosterdsoep doet en een pompoensoep Dus ik zou ook willen zeggen, deze herfst, deze Halloween... wees een beetje creatief, doe wat leuks. Want in basis is een pompoensoep helemaal niet zo moeilijk. Ja, en als je niet zo goed bent in kruiden... voeg inderdaad dat bioenblokje toe. Maar je kan ook ja. lekker vers, uh, vers doen, zeg maar. Dus dat was het eigenlijk al, mensen. Dat is... Uh... Ja. Ja. En het is natuurlijk voor de warme, herfstachtige, donkere dagen. Of, ja, uh, zeker. Is het is ook wel echt warm. warm. De koude, de koude herfstdagen. Oh, ja, Met maar de regen. dan warm binnen. Ja, warm Met binnen. Warm... Ja. warm binnen. Zeker. Ja, nee. ja. We zijn ook wel echt toe aan zoiets, want het is wel echt enorm dat weer geweest de afgelopen weken. Ik bedoel, ik weet dat Nederlanders vandaag vragen over het weer, maar dat was wel echt heel erg. Eh, ik zit alleen maar binnen, dus ik heb er geen nou, ja, ja, ja, Weet ja. je wat ik vooral vervelend vind? <laughs> Kijk, ik vind het helemaal niet erg als het regent. Alleen als ik naar buiten moet, het een beetje, uh, maar kijk, is het een beetje lastig. Je moet ja. altijd wel een keer naar buiten. Dat is het probleem. Ja, ja zoals vanmiddag. Oh, ja. Je moet ja, helemaal niks, hier. Mike. Je kan ook ja. gewoon alles laten bezorgen. Ja. En, uh, nou, Go dat uh, is een duur leven. Gewoon in een soort isolatie leven. Ja, maar gewoon zo'n ja, Albertijnbusje, weet je. wel Gewoon langs laten komen al ja. je boodschappen voor de hele week. Zorg is altijd duur Ja, ja okay. Dat is inderdaad wel waar, okay, ja. Dan moet je betalen voor de bezorging. Maar... Uh, ik had nog even een vraag. Ja? Uh, het is dus een Halloween soep eigenlijk. Nou ja, Halloween... Zit, dan, zit er dan een -soepje? ook een verrassing in? Zit er maar? een verrassing in? Nou, eigenlijk niet echt. Maar wat wel heel leuk is om te doen natuurlijk. Je kan, en dat kan sowieso met, met, met room en, en olie oh, ja. ja, Dingen die op de soep drijven. Je kan natuurlijk altijd als je een beetje creatief bent... een leuk... Uh, uh, ja, een beetje zo'n pompoengezichtje op je soep tekenen, hè, zeg maar. Ja, dan kun je met papier, dat klinkt heel graag, maar dat kan echt. Dan ga je gewoon met, gewoon met papier knip je van die driehoekjes uit... maar dan zorg je dat, je, dat daar de gaatjes zitten. Dan knip je zo'n mondje uit. Ja. Dan voeg je daar overheen de zure room toe. En als je dat dan zo van je soep aftrekt. Ja. Ja, dan dat is voila, een dan heb je een, fijn, een heel leuk, ja. leuk soepje. Dan kan je er echt voor zorgen ja. dat het er een beetje leuk uitziet. Presentatie nee, dat betreft. Ik een, een koeienoog of zo. Oei, erin. Op dat op die, is wel tip. Wat extra proteïne. natuurlijk vind de soep niet meer lekker. Wat extra proteïne en, en restvlees is in principe heel goedkoop. Want er is niemand die het wil. Dus ik bedoel, eh, sure. Zolang je het maar zorgt dat het goed is om te eten. Er kan best een koeienoog in. Er kan alles in. Nou, zover was het alweer het Oké, dat hebben we weer geleerd. Er kan altijd een koeienoog in. Goed om dit weer te weten. Dit was in ieder geval het eerste uur van Jammer in de M&M's. Het volgende uur hebben we natuurlijk nog weer bomvol met goede muziek. We gaan nog luisteren naar Olivia Rodrigo, Blink-182 en nog heel veel andere dingen. Maar het is eerst tijd voor de Zero's knallen. Er zit een keer Thanks for the Memories, Fallout Boy, uit. Nou, even kijken, even spieken. Het komt in 2007. Nou, jullie kennen het vast wel. Tot het volgende, volgende uur. I'm gonna make it bend and break. Say a prayer, but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to make things right. But it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is? that's the worst you got. But my eyesight is gone